Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. De levenseinde kliniek is berispt voor de tweede keer in vier maanden. Dat schrijft het dagblad Trouw. De toetsingscommissie noemt de euthanasie op een bejaarde vrouw... omdat ze niet in een verpleeghuis wilde wonen, onzorgvuldig. Na twee hersenbloedingen kon de vrouw niet meer communiceren... maar ze had twintig jaar geleden een wilsverklaring getekend. Omdat de verpleeghuisarts niet wilde ingaan op dat euthanasieverzoek... schakelden haar kinderen de levenseinde kliniek in. De commissie vindt dat de arts van de levenszijde kliniek niet op basis van de wilsverklaring tot euthanasie had mogen besluiten. De OM onderzoekt of de arts moet worden vervolgd. In april werd de kliniek berispt vanwege de euthanasie op een oudere psychiatrische patiënt. Het nieuwe bestand tussen Israël en Hamas dat gisteravond is ingegaan lijkt stand te houden. Volgens de krant Times of Israel zijn er sinds 6 uur gisteravond door Hamas geen raketten of granaten meer afgevuurd in de richting van Israël. In Gazastad gingen duizenden mensen de straat op om te vieren dat er na zeven weken een einde aan het geweld is gekomen. Auto's reden toeterend rond en mensen zwaaiden met spandoeken en vlaggen en ze dankten Allah. Ook werd in de lucht geschoten wat leidde tot één dode en negentien gewonden. De partijen werden het gisteren eens over een bestand dat de weg moet vrijmaken voor een oplossing op de lange termijn. Afgesproken is dat er binnen een maand verder wordt gesproken. Op een schietbaan in de Amerikaanse staat Arizona heeft een meisje van 9 per ongeluk een instructeur doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een oefening met een Uzi-machinepistool. Door de terugslag van het wapen verloor het meisje er de controle over. Daardoor veranderde het wapen van richting en werd de man in zijn hoofd geraakt. Hij overleed kort daarna in een ziekenhuis in Las Vegas. Het weer vannacht overwegend droog en opklaringen. Tegen de ochtend kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Overdag lossen mist en nevel snel op. Blijft droog en verder schijnt de zon flink. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 It's true. van ZFM.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 Lele, lele, le se eu te pegar você vai ver, lele, lele, lele, você jamais vai me esquecer. Lele, lele, le se eu te pegar você vai ver, lele, lele, le você jamais vai me esquecer. Em plena sexta-feira fui tentar me distrair.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 Lele, se eu te pegar, você vai ver. Lele, lele, lele, você jamais vai me esquecer. Se eu te pegar, você vai ver, droga. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. tv. Zie Text TV op kanaal 45. 45. you Just